En dat betekende voor mij dat ik 90 uur per maand uh, langs de deuren ging. En dat telde ik dan ook elk uurtje. En uh, alleen horen was een bijzonder atheïstisch gebied en uh, uh, nog steeds. En uh, mensen hadden daar uh, absoluut geen behoefte aan uh, mijn verhaal. Want ik, ik bracht het geloof en uh, uh, natuurlijk, ik kwam met de horen.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 Ben je weggegaan van de Jehovens getuigen? Kun je misschien voor de luisteraar uitleggen wat de verschillen zijn tussen de en het christelijk geloof? Zeg maar? Dat is een uh, hele uitgebreide, een, ja, simpele vraag met een hele uitgebreid antwoord. Maar ik probeer het een, een beetje uh, samen te vatten. Uh, Jehovens getuigen zijn christenen.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 For oh, when your rights are on this child, your grace about to me.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 En uh, daardoor kon je ook veel meer expertise voor, voor klanten uh, uh, ja, uh, benutten. Hè? Dus je, je kunt je, je steeds spe, uh, specialiseren... ...maar je kunt ook toch wel weer uitbreiden op de uh, gebieden die je interessant vindt. Dus je bent sinds 1991 ZZP'er? Ja, inderdaad. Ik begonnen zelfs als, als schoonmaakbedrijf. Uh, want ik was toen... Was toen uh, ...jou was getuigen, uh, zoals ik had verteld... En, uh,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 Uh, volgens de principes van het Syrisch Aramees... Uh, je spreekt de i niet uit... maar je schrijft hem wel. Dus, dus de Egyptische, te Griekse tekst... heeft daar netjes een i staan... en, uh, en de Byzantijnse tekst zoals je het uitspreekt... Talitha Koum. Hmm. En, dus je hebt uh, Syrisch Aramees... volledig eigen gemaakt om dat te kunnen doen? Om dat totaal te kunnen doen? Ja, ik heb... Ja, ik heb, uh, uh, ik heb gewoon vanuit... vanuit uh, uh, een uh, software... Uh, met, met uh, woordenboeken... ...heb ik vertaald mm -hmm. en uh, het is niet zo dat ik uh, zelfstandig zonder software uh, Aramees kan lezen. Ik kan wel woordjes herkennen, dus het is niet uh, dat, zo dat ik uh, een, uh, een grondtekst uh, gewoon uh, maar eventjes vertaal. Daar heb ik echt software bij nodig. Mm -hmm. De, die is ook onmisbaar voor, lexicons en uh, nazoekwerk uh, op internet. Ja. Dan kun je heel veel woorden gewoon uh, mm -hmm. uh, terugvinden. Maar wat heb je nou geleerd van dat vertaalwerk... Uh... Qua kennis van de Bijbel? Nou, dat is een hele mooie vraag. Uh, uh, ik heb, ik heb één, één basisding is dat Gods woord, hoe dan ook, heel goed bewaard is gebleven. Dus in tegenstelling tot wat, wat soms mensen wel eens verwachten is dat je dan ineens de waarheid ontdekt. Uh, omdat je uh, zogenaamd uh, uh, een andere tekst gebruikt die, die beter is of niet. Uh, daar gaat het niet om.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 Uh, dat heeft mijn uh, ja, geloof in, in God, uh, zijn, zijn bescherming van het woord, mm -hmm. bijzonder uh, gesterkt. En uh, er zijn natuurlijk wel variaties onderling. Mensen maken foutjes. Of de spelling verandert. Of, uh, of... Maar, maar de hoofdtekst blijft steeds goed. Het mm -hmm. is steeds de boodschap. Jezus is voor ons gestorven. Uh, er zijn, zijn niet totaal andere geschriften ontstaan uh, in, in de verschillende bijbelteksten. Je hebt dus uh, het Nieuwe Testament vertaald uit het... Uh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 Is het dialect dat Jezus sprak ook Syrisch-Aremijs? Of is er weer een ander dialect in het Aremijs? Ja, de, de, ook een goede vraag. Um, nou, er zijn uh, mensen die zich bezighouden met het, het tekstonderzoek van uh, het Midden-Oosten. Um, we moeten zeggen dat het Midden-Oosten heeft tot de middeleeuwen een, uh, een, een hele rijke uh, literaire uh, geschiedenis. Uh, zelfs veel meer dan Europa. Europa kwam pas veel later erachteraan.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 Verschwunden Ins tiefste meer versinkt Sein Tod Hat dir das Leben Neu geschenkt Nun sing Zu Jesu.